maar bewapening van de opstandelingen ligt naar een waarschijnlijkheid minder gevoelig... dan direct ingrijpen in Syrië. President Obama heeft in een reactie op Hegel gezegd... dat zijn regering inderdaad alle opties openhoudt... en dat er geen overhaaste beslissing moet worden genomen. Zo'n 19.000 mensen hebben woensdag en afgelopen dag rondgekeken... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Woensdag, de dag na de inhuldiging, waren het ruim 7.000... en gisteren bijna 12.000. Mensen stonden uren in de rij om de bloemen in de kerk te bekijken... en de stoelen waarop koning Willem Alexander en koningin Maxima zaten. De kerk is nu weer dicht en wordt klaargemaakt voor de dodenherdenking morgen. Dat wordt de eerste officiële handeling van de nieuwe koning. Amerika blijft Mexico steunen in de strijd tegen drugsmafia's... maar het is de Mexicaanse regering die bepaalt hoe die strijd moet worden gevoerd. Dat zei de Amerikaanse president Obama op een persconferentie... na de ontmoeting met zijn Mexicaanse collega Peña Nieto... In Washington was de laatste maanden ontevredenheid ontstaan over de aanpak van Peña Nieto. Die wilde direct de Amerikaanse bemoeienis met de drugsoorlog terugdringen. Obama beloofde dat hij blijft proberen om het drugsgebruik in Amerika en de wapensmokkel naar Mexico terug te dringen. Het weer, opklaringen, maar ook wolken en in het zuidoosten kans op een bui. Het is 4 tot 9 graden. Overdag geregeld zon, maar in het zuidoosten en oosten dan nog steeds kans op een bui. En dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 Max. Nachtzuster ja, Ron Vergouwen. Voor wie nog niet slapen kan, of nog niet wil of nog niet mag. Welkom bij het derde uur van Nachtzuster. Ja, Astrid die is op vakantie. Deze nachtbroeder neemt de honneurs voor u waar. De vragen die nog openstaan, nou ja, dat zijn er een hele hoop. Ik zal er twee noemen. Um, ja, su suiker. Er zijn een hoop soorten suiker. Waarom smaken die allemaal verschillend? Het is toch allemaal suiker, zou je zeggen. Ja. Um, en wat hadden we daar nog meer? Nou, We hebben wel best veel vragen openstaan. Oh ja, Willem-Alexander. Heeft hij nou van Amsberg in zijn achternaam zitten of niet? Hij heet toch van, van Nassau Ja, ik, van Oranje Nassau. Ja, Het is uh, niet heel duidelijk. En ik denk dat we er ook alleen achter komen als Willem-Alexander nu gaat bellen en zijn, zijn paspoort laat zien. Nou ja, goed, dat zijn maar twee vragen. 080112. Nee, ik maak het nu ook helemaal ingewikkeld. Hier 0801121, dat is het gratis nummer. Gewoon even bellen. Dus 0801121. Mee chatten. Dat kan ook via omroepmax.nl/slash nachtsuster. En klik dan even op de chat. Mailen. Dat kan ook nog. nachtzuster@omroepmax.nl. Ja, en uh, ja, de vaste luisteraars die weten het. Het is uh, nou bijna vier over vier. En dat betekent een, uh, een discoplaat. En de vraag is: ga ik mee dansen op de tafel zoals Astrid dat altijd doet? Uh, ik zou zeggen: zet de webcam aan en trek uw conclusies. Hier komt de discoplaat. Ik ben inmiddels gestopt met dansen. <laughs> I Haven't Stopped Dancing Yet, dat uh, zong González. Mooi plaatje, 1977. En ja, ik heb op de tafel staan dansen. U kunt het uh, vast nog wel even terugkijken. Of niet? Nou ja, kijk maar even. We hebben een, een Facebookpagina, daar zal het vast wel weer opkomen staan. Dus uh, ga er even naartoe op facebook.com. Uh, en dan even opzoeken op Nachtzuster. Even liken, vindt uh, Astrid leuk. Um, we gaan gewoon door met het programma natuurlijk. Hè? Memo. Goedenacht goedenachtend. of goedemorgen. Goedemorgen. Goedenacht. Ja. ja, ik wil als eerste bedanken, meneer, die heb hele wijze woorden over uitleg over zijn tochten, uh, er de ding uitgelegd. Nou, u moet mij niet bedanken, u moet de luisteraar bedanken die dat, daarmee kwam. Dat bedoel ik ja. ook. <laughs> luisteraar bedankt aan luisteraar. <laughs> Heel goed. Nou, het, uh, nou die uh, kan meneer in zijn zak steken. Oké. Okay. En uh, ik had één vraag, maar sinds ik wacht aan de buurt... heb ik nog één vraag. Dus ik heb in totaal twee vragen. Nou, dat, uh, dat mag. Wat is de eerste? De eerste vraag was, als iemand, iemand weet... Uh, sinds wanneer is applaus, applauderen... in, in, uh, uh, in gebruik uh, om iets te waarderen of iemand te waarderen? U bedoelt waar het vandaan komt? Waar, en, het, en, en, sinds we, en sinds wanneer we dat doen? Klopt. Ja. Omdat er is nergens te vinden is aan het antwoord. Ik heb uh, altijd geprobeerd te vinden, kan ik niet. Dus als iemand weet is, denk ik, interessant om te weten. Ja. Is het um, uh, ja dit applaus, is dat echt iets, is dat echt iets uh, ja, van, van de westerse cultuur... of wordt dat in heel de wereld gedaan? Ja, ik weet het niet. Ja. Ik, ik zou graag willen weten... wanneer en waar is iemand als eerste begonnen te applauderen... als waardering voor iets. Of... Ja. Ja ik, ik, ja, ik weet het niet. Zouden ze dat uh, 3000 jaar geleden ook <grijgelt> al gedaan hebben? Ja, ik vind het een hele goede vraag. Okay, Dank en u en wel. En, ja, en u had nog een tweede vraag, vraag, hè? En mijn tweede vraag was uh, die maandag of... Uh, nee, zo, uh, woensdag. Ik heb die op de nieuws gehoord. Dat uh, hele massale bezoek was... Uh, om uh, dingen in groot kerk in Amsterdam te bezoeken. Ja, dat... Mens, mensen wilden zien uh, uh, hoe is ingericht die stoelen waar koning en koningin heb gezeten. En dat. Maar dat... ik vraag me af, uh, wat als iemand uh, aan de deur stond wie zegt tegen die, waar moet je betalen, 5 euro. Nee, ik kan niet betalen, ik kom in kerk te bidden. Moest hij dan ook betalen? Omdat ik vind, ik vind het heel, heel vreemd dat iemand moest entree in de kerk te betalen. Ja, nou, de kerk is natuurlijk niet meer als kerk in gebruik. Maar het, ja, officieel is het natuurlijk nog wel een kerk. Dus daar heeft u een punt. Ja. Dus uh, mensen die nog, nog steeds kaartje hebben... moeten wel van koningijs en Truchel, toch? Ja. <tie> Nou, je je kunt toch... het proberen, maar ik denk dat het dat, uh, dat dat mo dat dat moeilijk wordt. Misschien gaat het wel op symboliek, maar het uh, is wel vreemd. Ja. Ik, zal echt, ik, ik, ik vind het jammer dat ik daar niet was persoonlijk. Ik zal niet betalen, maar ik zal wel binnenkomen. Met mijn argumenten hebben ze geen recht om entree naar kerk te eisen. Ja, nou, ik denk inderdaad dat ze u niet gaan binnenlaten. En, eh, ik, ik heb op het, op het, uh, in het nos ook daar een, een item over gezien. En de directeur, of in ieder geval de, de, de organisator... van alle, alle evenementen in die, in die nieuwe kerk... die vertelde van, ja, we moeten onze eigen broek ophouden. We moeten zorgen dat de kerk uh, ja, uh, zo mooi blijft als hij is. En ook de, de bewaking die aanwezig is voor al die bezoekers... Alles die moet betaald worden. Aan... Ja, klopt. Alles is om te begrijpen. Ja. Maar toch... Uh... Er is sterker ja. argument tegen. Absoluut. Nee, ik, ik begrijp uw standpunt. Dus ja, uh, uh, inderdaad, kun je geld terugvragen... Van waarom is er überhaupt geld uh, gevraagd als entree in, uh, in, een, in een kerk? Klopt, ja. omdat is, is, is in crisis tijd meestal niet. Dus. Nee, ja, en vooral ja, een kerk, dat is toch iets waar je, waar je, ja, waar je altijd terecht moet kunnen? En men, mensen zijn zo makkelijk om te... Zeg maar, uh, wat, wat hun aan hun vraag, gevraagd wordt, mensen doet meteen betalen. Ik zal echt niet betalen. Nee. Ik zal zeggen, ik wil naar binnen van andere redenen. Ja, u ging gelijk op uw strepen staan als u daarheen was gegaan. <laughs> en, ja. uh, uh, mooi programma. Okay. En uh, bedankt voor de tijd dat ik kon uh, vragen stellen. Ja, nou graag gedaan. En fijn dat u even wilde bellen. Ja, succes. Oké. Okay. Dag, dag. 0801121. dat is het, het gratis nummer waar u uh, de antwoorden kunt gaan geven. Sinds wanneer applaudisseren we eigenlijk? En waar komt dat vandaan? En ja, uh, geld vragen om een kerk binnen te komen, is dat nou wel zo netjes? En kun je je geld misschien nog terugvragen ergens? Uh, ja, Die nieuwe kerk ja, die is natuurlijk niet meer als kerk in gebruik, dus daar zal het wel mee te maken hebben. Maar als iemand er wat over weet, gewoon even bellen dus. 0800 -121. Goeienacht Mirjam. Goedenacht. Goedenacht. Dag. Vertel. Nou, er werd net gevraagd over de, over de poedersuiker. Ja. Is de vraag nou waar het van gemaakt is? Nou ja, die, die vraag stelde ik eigenlijk. Want ja, ik ga ervan uit dat elk soort suiker weer in net iets andere samenstelling heeft. Um, dus ja, ik hoop dat jij daar wat, wat meer over zou kunnen vertellen. Maar nou, wat ik niet... Wat ik kan vertellen is dat je inderdaad veel meer soorten suikers hebt. Uh, bijvoorbeeld rietsuiker, dat is door een soort bepaald riet gemaakt. Waar uh, uh, ja, de basisproduct daar in ieder geval te vinden is. Ja. Heb je druivensuiker, dat is ook een heel ander uh, basismateriaal. Maar in ieder geval, het product komt van een druif waar suiker van gemaakt kan worden. Ja is niets meer dan eigenlijk gemalen kristalsuiker. Ja. Heel fijn malen in een. Uh, maar hoe kan in een het? Een maalmolentje. Of, uh... Ja. Maar hoe kan het dan toch heel anders smaken? Ja, ik denk dat klopt. Het smaakt iets anders als je het zo proeft op je uh, vingertopje. Dan proeft het iets anders. Maar als je het in uh, drinken, als je een schepje poedersuiker of een schepje kristalsuiker in koffie doet, hmm. dan profie dat uh, verschil totaal niet. Nee. Ja, dat is, uh, dat is weer een extra vraag die we ons uh, zelf hier stellen dan. In, in, in ieder geval, uh, poedersuiker is niets meer dan gemalen kristalsuiker. Nee. Nou, daar zijn ik, we dan in ieder geval achter. <laughs> en ik denk dat de structuur ook bepalend is voor de smaak. Ja, dat lijkt me wel. Ja, ik bedoel, als er, als er meer lucht ja, tussen de moleculen, ik zeg het nou heel aanwetenschappelijk wetenschappelijk waarschijnlijk, kan. Dan zal het dat ook wel weer de, de smaak bepalen, lijkt me. Of ja. veranderen. Maar ja. Uh, ja, er is vast een betere uh, wetenschappelijke onderbouwing voor. Dus, um, maar ik, ja, we zijn hier weer een, een stapje verder in de richting gekomen nu, Mirjam. Dankjewel. Het is niets meer dan gemale kristalrekken. Nee. Dat is het enige wat ik erop kan beantwoorden. Oké, okay. nou dankjewel uh, voor je voor je belletje. Ik raak je daar nog. Oké. Okay. Fijne nacht, hè? Zelfde. Oké. Okay. Dag. Doeg. Uh, we gaan naar uh, Timo. Ja, goedemorgen, Ron. Dag, Timo. Hallo. Hoi. Hey. Ik had in ieder geval één antwoord. Gewoon een hard antwoord. Maar ook nog. Toch nog wel twee aanvullingen, ook wel, als het mag, tenminste. Van mij mag het. Laten we van start gaan. Uh, die vraag ergens in het begin over uh, van waarom we hier op aarde zijn. Dat onderdeel is van een systeem. Weet je nog, met materie, antimaterie? Ja, ja, ja. Uh, uh, volgens mij is de mensheid gewoon mee opgeëvolueerd met, het, met, de, met de aarde. Dus zeg maar, de aarde is een soort van systeem ja. uh, waarin alles zeg maar, met elkaar samenhangt. En ja, we zijn gewoon compleet afhankelijk van de aarde. We hebben de, precies de zwaartekracht van de aarde nodig, daar zijn we op ontwikkeld. We hebben water nodig, wat op aarde is, uh, zoals het ook is. Mm -hmm. We hebben voedsel nodig, wat de aarde ons geeft. We hebben ja, een bepaalde hoeveelheid sociale interactie nodig. Nou, zo kan je nog even doorgaan. Dus zeg maar, we hebben ook gebrek aan gif no nodig. We hebben een gebrek aan vreemde organismen nodig, waar we ziek van kunnen worden. We hebben uh, goede bacteriën nodig, die ook meehelpen bij onze spijsvertering en noem alles maar op. Ja, ja. allemaal dus dus... materie. Sorry? Allemaal materie. Een soort van materie. Ik weet niet meer precies wat ik genoemd heb, maar het zou best kunnen. <laughs> nou ja, het zijn allemaal... De, de, de, de vraag was het verschil tussen materie en, uh, en antimaterie. Oh, nee, ik hoorde andere dingen in die vraag. Maar die, die materie en antimaterie, ja, dat schijnt wel wetenschappelijk bewezen te zijn. Dat bij de Big Bang, dat er gewoon, uh, zeg maar, in principe iets meer antimaterie is vrijgekomen dan materie... Hmm. Maar ja, de, de, precies, zo weet ik daar ook niet van. Maar er was ook een vraag van: waarom zijn we hier op aarde? Uh, dat was ook een onderdeel van de vraag, tenminste, Ja, die, die kwam inderdaad in... tussen twee zinnen door nog even voorbij. Ja, een onderdeel van een ja. systeem. En nou ja, ja, goed, we zijn gewoon samen opgeëvolueerd met de aarde. Okay. En in principe is de aarde geschikt als je gewoon, zeg maar, biologisch, dat hoorde ik laatst, tenminste op radio 1. Als je gewoon uh, normaal biologische landbouw doet dan is de aarde geschikt om zo'n maximaal 3,5 miljard mensen te huisvesten. Ja. En we zijn inmiddels met 7 miljard. En de wereldbevolking gaat, uh, als de projecties tenminste kloppen, gaat toppen op 10 miljard. Dus uh, ja, nee, het is wel logisch dat we met kunstmest en de genetische modificatie proberen... om aan wat meer voedsel te komen, want anders natuurlijk... Uh, ja. Wordt het een probleem, ja. Nou, ja. godzijdank is er de wetenschap die uh, hopelijk voor alles een antwoord heeft. Nou, in ieder geval ja, maar voor ja, dit. Weet je wel, het is als je, als je e zeg maar wetenschappelijk het allemaal makkelijker maakt. dan komen er ook weer meer mensen. Dus dat gaat ook natuurlijk. Dat is ook om. zo, ja. Het, het ene probleem uh, werkt het ander in de hand. Ja. Je had nog een antwoord op een andere vraag ook, zei je? Ja, ik had in ieder geval een antwoord. Maar ik heb ook nog één nog aanvulling op die applaus. Daar had ik ook wel eens over nagedacht. Maar ik denk dat het gewoon begonnen is met uh, het. Uh, uh, ontstaan van grote aantallen publiek. Want in principe zou je natuurlijk een, iemand die een kunst doet, een, een kunststukje vertoont en die iets voor je doet, iets in je ja, emoties in je losmaakt of iets een gevoel van schoonheid geeft, of in ieder geval iets voor je doet, zou je willen bedanken. En dat kan dan aan mondeling, gewoon door te zeggen hoe mooi je het vond of wat dan ook. Maar als je met een heleboel mensen bent, ja, dan op een gegeven moment. Je, het is niet meer mogelijk zeg maar, om je eerste initiële reactie allemaal te bewaren om dat individueel te gaan vertellen. Dus ik denk dat dat gewoon een soort van uh, ja, ontstaan is daaruit: van laten we dan maar iets geluid maken met z'n allen. Om zeg maar, de, gewoon door de sterkte van het applaus weer te geven, hoe sterk het waarderen. Dus gewoon ja, heel. Ja, maar de, de vraag was natuurlijk ook, uh, wanneer is, is het begonnen? Om een simpel uh, voorbeeld uh, te nemen, um, deden de, de Romeinen, zaten die ook al te applaudisseren in het stadion? Ja, dat lijkt mij wel, maar dat ja? weet ik niet. Want het zou kunnen dat ze gewoon natuurlijk gewoon juichden, dat ze allerlei kreten ja, slaakten. Het kan natuurlijk alleen uitgeschreven bronnen kan dat worden gehaald, dus daar heb je dan echt een historicus voor nodig. Ja. En dan nog weet je niet of het eerder ook al was. Nee, nou ja, goed, daar, daar kunnen we dan nog even voortborduren zometeen. En uh, ik vond het wel een hele goede vraag. op zich. Ik had er ook nog even over naast te denken. Van die mevrouw zegt, die zegt waar geeft on onze overheid leent ieder uh, jaar meer geld in dan. ze... Dan ze de, ne, die ge geeft meer geld uit. Leent geld bij om zeg maar leent ieder jaar meer geld bij. Zodat ze meer kunnen uitgeven dan er binnenkomt. Ja. En wat is raar, want dat, doen, dat doen, deden we vroeger deden we dat ook niet. Je moet gewoon eerst sparen voordat je iets uitgeeft. Ja. En uh, ik denk van, ja, dat kan ik wel uitleggen van AWBZ of AOW of wat dan ook. Want er zijn hele grote uitgavenstromen. Maar waar het puntje bij het paaltje gewoon op neerkomt, is we leven in een democratie. Hmm. We leven in een democratie waarin uh, iedereen, zeg maar, een eigen partij kan oprichten om mee te doen aan de ka Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En die partijen moeten tegen elkaar opboksen. Die worden in feite door het volk tegen elkaar uitgespeeld, zeg maar, min of meer. Ja. En die, die, die, ja, iedereen zit te wachten op uh, verbetering van zijn financiële positie. Iedereen wil zeg maar een deel van die belastingcenten hebben. Dus in die concurrentie onderling gaan partijen tegen elkaar opbieden om zeg maar zoveel mogelijk geld uit te geven. En dan gaan ze kijken van ja, welke schuld willen we nog voor onze rekening nemen? Nou, dan kijken ze naar de toekomst. Kijken ze van uh, wat kunnen we mogelijk nog verdienen, zodat we ons dat geld nog terug kunnen betalen. Maar iedereen maakt. Een ja. optimistische ja. schatting daarvan. En de ene is wat optimistischer dan de andere. Ja. En ja, op een gegeven moment zeg maar, moet er toch ergens een grens, een grens getrokken worden. Ja. En die grens wordt nu getrokken middels Europa. Zeg maar, omdat we met elkaar afspraken maken van ja het loopt ook uit de hand. We moeten eigenlijk ja. allemaal gewoon ja. binnen onze normen leven. Dus in, te beginnen met 3% en dan nog 18 miljard in Nederland. Maar uiteindelijk gewoon 0%, zodat uh, door, de, door de inflatie van maximaal 2% per jaar, dat die schuld steeds minder waard wordt. Want anders moeten we iedere keer maar harder ja. blijven werken. En nog meer produceren en nog slimmer werken. En ja, op een gegeven moment is de rek er gewoon een beetje uit. Dus ja, dan moeten we als een grens aan grens grenzen zitten. Maar wat dat neerkomt, is dat de overheid dus gewoon meer uitgeeft dan dat ze ontvangt, omdat ze de kiezers willen paaien met cadeautjes. Ja. En die tijd, ja, hopelijk gaat die tijd een beetje voorbij. Maar het is moeilijk om dat gewoon nationaal binnen één soevereine staat te doen. Ja. Uh, omdat, ja, de kiezer gaat toch... Uh, is, hoe heet het ook weer? De geest is sterk, maar het vlees is zwak. <laughs> nou, wat jij eigenlijk zegt, afrondend, is uh, uh, de politieke situatie. De democratie in Nederland zorgt er eigenlijk voor... Uh, dat we in, uh, dat, dat, de, de financiële huishouding... Uh, de verkeerde kant op gaat. Ja, het is een marktsysteem. Ja. Markt het is gewoon een marktsysteem in feite. Ja, misschien moeten we gewoon terug naar een dictatuur. Nou, zou jij het willen? Nee. Ik kan niks beters bedenken... in navolging nee. van andere grote denkers dan een democratie. Dit is de beste van alle slechte, denk ik. Ja, net als kapitalisme. Dat is ja. ook niet altijd vrij. Maar ja, kan je iets beters verzinnen? Nee. Timo, dank je wel. Goed. Oké, okay, dank je voor het bellen. Oké, okay, fijne nacht. 0800 1121 voor alle antwoorden op alle vragen die gesteld zijn. Vriendschap, liefde, broederschap. Komen nader stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad. Vriendschap, liefde.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 Op elkaar, op elkaar, op elkaar, op elkaar, op elkaar, te helpen niet waar. Mensen, deelt te samen het brood. Help de kander in de nood. Amen. Ja. Als je buurman armoe leidt, in stil zit te zitten treuren. Probeer hem dan met verminzeligheid een beetje op te beuren. Oh. We willen op de wereld op elkaar, op elkaar, op elkaar, op elkaar. Te helpen niet waar. Ja, we binnen onze wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, elkaar. Te helpen niet waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet gaat wel bedenken welke vrouw je haar bereikt, door haar kind. Lief gaat brengen De zon die angst ons alle kwaad Op aarde zal verzingen Oh, wat blijft dit toch een leuke serie. Uit het schaap uh, met de vijf poten. Uh, we bennen op de wereld om elkaar om elkaar te helpen. nietwaar? En dit is dan uh, de nieuwe versie. Hè? Dus met uh, Mark-Marie Huibrechts en uh, Loes Luca. En uh, Cari Tefse. En uh, ja, er komt een speelfilm aan, geloof ik, van, uh, van het hele stel. Dus uh, nou, daar kijk ik uh, rijk naar uit in elk geval. Ruben, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag. Daar zijn we voor. Ik wil graag het verschil weten tussen Piet Hein de piraat... Ja. die bezongen wordt en vereerd... en de piraten die nu bezig zijn in Somalië. Het, het verschil in soort piraat? Nee, gewoon <laughs> piraat is piraat. Ja. Maar je bedoelt Piet Hein die deed het eigenlijk ook? Ja, en ja. die werd bezongen en die werd vereerd nog steeds... Maar dat was ook geen lievertje. Dat, ja, dat stel je nu eigenlijk. Ik, ik, vraag, ik, ik wil alleen het verschil weten. Ja. Wat, wat, je bedoelt, wat, wat is de definitie van een piraat? En hoort, hoort Piet Heijn ook tot die definitie? Precies, ja. ja. Oké. Okay. Ja, uh, ja, piraten komen nog steeds voor. Hè? In uh, ja, Somalië, je zei het al. Ja, precies. Maar die ene hmm. wordt bezongen en die andere wordt verguist. Ja, nou, misschien dat, uh, dat de piraten daar ook wel bezongen worden. Oh, okay. Misschien. Dat, dat, dat weten we natuurlijk dat niet. niet. Nee. Maar goed, uh, ja, Piet Hein, ja, hier, uh, hier wordt hij inderdaad uh, uh, nou, toegejuicht nog net niet, maar... Nou, uh, hij wordt uh, bezongen en vereerd. Ja, nee, ja, vereerd, maar ik bedoel... Uh, ik bedoel, dat is al een tijdje geleden, hè, Ruben, dus, uh... <laughs> <laughs> Ik uh, hoor hem af en toe maar, nog... Uh, maar zijn daden moe... binnengroot? Ja, precies, ja. ja. Nou, ik vind het een goede vraag. Oké, okay, ik hoor het. Oké, okay. Ruben, we zetten hem erbij. Oké. Okay. Oké, okay. dank je voor het bellen. Ja, alsjeblieft. Oké. Okay. 0800-1121. Ja, Piet Heijn, uh, we, moeten we hem nu onder het rijtje piraten scharen of niet? En als er een verschil is, wat is dan eigenlijk het verschil? Want ja, wat is nu eigenlijk een piraat? Kunnen er ook goede piraten zijn? 0800-1121. Um, we gaan naar Felix. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Ik heb een vraagje over het nieuwe kenteken van de auto's. Ja. Het is nu op dit moment, de nieuwste is één cijfer, drie letters en twee cijfers sinds kort. Ja. Maar het eerste cijfer is een K, of de eerste letter is een K. Pas. Waarom pas bij de K beginnen? Dan sla je de eerste tien letters van het alfabet over. Oh, is dat zo? Dat is zo, ja, ja. Dat vond ik vreemd. Vroeger zag je nog wel een J en een H beginnend, maar nu is het gewoon met de K pas beginnen. Dus ja, dan ben je al tien letters kwijt voordat je... je kunt beginnen, zeg maar. Dus ja, dat is ja. de vraag. Is, is, het zo, is het niet zo dat de, de, nou ja, goed, de A... Dat, ja, de, dat de is A. De, dus, da, dus het Koninklijke Huis natuurlijk, hè? Maar dat, dat zijn dan de, dat de, de twee A's en dan een streepje en dan het nummer. Dat is alleen voor het Koninklijke ja, Huis. En de, en de B is over voor uh, bedrijfsauto's en dat soort zaken. Ja. Maar goed, maar de, ja, de, de, de A. nieuwe kentekens, daar gaat het over. Ja, ja. Ja, dat, dat, dat is een hele goede. Ja, en... Daar koppel ik dan maar weer gelijk aan. Waarom hebben ze toen ze de telefoonnummers uh, hebben uitgegeven? Maar, nou ja, goed Maar Vroeger had je nog wel in het dorp de dokter was de 1, de, de pastoor was nummer 2. Ja. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook allemaal door elkaar gehusseld sinds we de, de, de kengetallen hebben en de 06-nummers. Mijn, mijn, mijn vader had vroeger als telefoonnummer 74. <laughs> ja, dat mooi dat is dat, hè? Ja. ja, dat is heel lang geleden. Ook, ook makkelijk onthouden. Al. Makkelijk te onthouden ook. Ja, en, en die kentekens die worden ook steeds ingewikkelder. Ja, en volgens jou, ze beginnen allemaal, of ze, ze zijn nu net begonnen met de K, en waarom niet gewoon met de A, B of C? Ja. ja. Nou, dat is een duidelijke vraag. Ik ben benieuwd. Want, uh, Goed, ik er zal vast een systeem achter zitten, lijkt me. Ja, wellicht. Oké, okay, Felix. Even Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, fijne nacht. We gaan lekker door. We gaan naar um, um, Ad. dag Ad. Oh, Felix. We husselen de lijnen even door elkaar. Felix. Nee, wacht even. Felix, een minuut. Mark. Ja. Die wel. Die werkt. Die werkt wel. Ja, nee, we zitten we zitten met een hele lijst hier, dus die worden soms even door elkaar gehusseld, maar dat maakt niet uit. Dat, nee, dat nee, mag allemaal. Mag en gelukkig maak je fouten, dus dan werk je. Ja, nee, we zijn allemaal mensen. En uh, zelfs onze koning ja, maakt door. fouten, zegt hij. En die zegt, en die zegt ook: Ik zal ze zeker blijven maken. Ja, precies. En ik, uh, ik zit hier, nee. uh, nou niet voor de eerste keer, maar uh, uh, nou ja, goed. We, we mogen fouten maken, gelukkig. Mark, wat kan ik voor ja, je doen? Ja, precies. Nou, ik heb uh, een, uh, die, uh, die man die uh, over zijn uh, applaus uh, aan het zoeken was. Ik denk wel dat ik een idee heb waar dat vanaf komt. Ja, de, de vraag was waar komt het applaus vandaan en sinds wanneer doen we dat? Ja, nou, je moet eigenlijk een beetje terug, uh, terughalen op... Uh, als dieren blij zijn, dan kwispelen, ze. Ja. Dus als ze ergens vrolijk van worden, dan kwispelen, ze. En, uh, en apen die doen daarmee met klappen en uh, gekke bekken trekken. En wij stammen uiteindelijk ook van de apen af... En als wij ergens iets, iets leuks zien, dan, dan gaan wij ook spastische gedragen doen. Dus, dus ook uh, een bewegen. Ja. Dan... En zo is het applaus ontstaan. Dus uh, op het moment dat wij iets leuks vinden, dan doen we een klappen. Uh, in principe een hond als iets, iets leuks ziet, die begint uh, te kwispelen. En een, ik denk dat het gewoon van de dieren afkomt. Het nou, zegt... is dus ons je... dierengedrag. Je zegt eigenlijk, het, ja, ik bedoel, het is gewoon natuurlijk gedrag, ja. Ja, kijk, een, een, een, een hond die begint automatisch te kwispelen ja. als je iets leuks ziet. Nou, wij gaan automatisch klappen als wij iets leuks... dat is gewoon een spastische beweging die, die, die ontstaat. Dat zit gewoon in onze hersens in ja. dat we ergens ons, uiten, ons moeten uiten met lachen... of iets waar we zelf geen controle over hebben. Want je doet het vaak ook ongecontroleerd. Je, je klapt, dat doe je. Ja, dat dus is niet. Uh... En? Ja. En Mark, dat zou natuurlijk impliceren dat we dit altijd al gedaan hebben sinds we op, uh, op twee benen lopen. Ja. En, maar ja, dat zie je ook aan de aap. Als een aap blij is, dan klapt hij ook. Ja. Hij houdt zijn handen weliswaar laag, maar hij klapt wel. En hij trekt ja. ook een gek gezicht als hij iets leuks vindt. Dan, dan, dan, dan gaat hij heel, die mond die gaat open. Ja. Nou Ja, en dat is, dat is precies hetzelfde als waar wij met mijn met lachen en met, met gekke bekken trekken. En uh, ja. Nou, ik vind, ik vind het, het een... de, de, de, met ja. de dieren te maken. Ik vind het een heel logisch antwoord. Dus het, het zou betekenen dat we het altijd al gedaan hebben en dat het echt uh, ja. Ja, iets natuurlijks is. Iets niet dat we hebben aangeleerd. Nee, dat zit gewoon in ons. Maar ja, dat zit in elk dier. Nou. Ga maar een hond na. Uh, ga maar uh, elke, elk dier wat, wat geprikkeld wordt dat hij iets leuks vindt. Die, of die, die doet iets wat, wat die leuk. Ja, dat, dat, dat refereert daaraan. Ja, okay. Dus uh, dat is in ieder geval één. Oké. Okay. En dan had ik nog. Uh, hij had ook nog over die bloemen van de, van de nieuwe kerk. Ja. Dat heeft hij natuurlijk wel een punt. Want uh, ik neem aan dat die bloemen ook gewoon door de Nederlandse bevolking betaald zijn, ja, dat, en niet door de kerk zelf. Ja, zit, uh, nou, ik, ik weet niet of, de, of, uh, uh, of dat van belastinggeld betaald is of dat het geschonken is door bedrijven. Dat zou misschien ook nog kunnen, want er is een hoop gesponsord, uh, uh, hoorde ik, uh, via de media op, uh, op Inhuldigingsdag. Dus het, het zou kunnen dat die bloemen ja. gesponsord zijn door het bedrijfsleven. Maar goed, laten we er even van uitgaan dat de belastingbetaler het, uh, het zelf betaald heeft. Ja, ja dan vind ik het, uh, het brutaal om daar ook nog eens een keer vijf uh, euro voor te... Voor te, voor te vragen. Daar zelf ik dan zeker een bosje bloemenkop voor mijn uh, vrouw. En ik zei van ja, je moet wel 5 euro betalen, anders mag je er niet naar kijken. ja, ja Dat die... uh, slaat, slaat echt gewoon de plank mis. Uh, ik vind in tijden waarop uh, zeker die monologie uh, op, op het randje loopt, want ja. uh, dat doen ze, want uh, de, de, we weten dat 20% van de Nederlanders het, het niet wil. Nou, uh, mijn is om het even. Dus uh, daar, uh, daar laat ik me zo. Ja, dat eerste dat, dat, dat vind ik prima. En daar mag ook nog flink wat geld kosten ook. Maar uh, ik vind wel dat ze dan uh, dat tegenover zoiets, een, een gebaar van. Kijk, dan, dan heb je in ieder geval niet als burger van, nou, ik word twee keer genaaid. Eén uh, keer uh, dat ik moet betalen en de andere keer dat ik nog eens een keer moet betalen om hetgeen te zien wat ik betaald heb. Ja, nou ja goed, ik zei al van de, de, de Nieuwe Kerk is, gewoon een, uh, is eigenlijk ook gewoon een bedrijf tegenwoordig. En moet uit de kosten komen tegenwoordig. Ja, ja, maar kijk, als, dus, als ze dus zeggen van nou, uh, als de overheid zegt, nou jullie uh, mogen daar bloemen verplaatsen, dan, uh, dan vind ik het onterecht, als ze uh, even in het midden laten. Dus als ja. inderdaad de, de, de Nieuwe Kerk zegt, heeft gezegd, wij hebben voor die bloemen gezorgd. Dan heb ik nog zoiets ja. van, nou oké, okay, uh, dan, uh, dan kan ik hem nog tot daar en toe in ja. uh, denken. Okay. Maar het feit dat uh, er, ze zullen er best wel een boterham over hebben gehouden... dat die, uh, dat die ene tentoonstelling weg heeft moeten halen in drie dagen of in, uh, in drie weken... en uh, dat hun ertussen door gefietst zijn, daar hebben ze echt wel iets van gekregen. En uh, om dan nog eens even uh, daar een belasting of uh, intree op te vragen... Dat vind ik uh, Ja, Maar uh, tot slot, uh, um, wat uh, Memo ook zei... van ja, ik vind het eigenlijk gewoon belachelijk überhaupt... dat mensen geld moeten betalen om een kerkgebouw in te komen. En dat was ook eigenlijk ja. uh, zijn punt. En hij zei van ja, een kerk dat moet gewoon vrij toegankelijk zijn voor, voor iedereen. Dat is gewoon, maar dus, dan kom je op het punt... dat het inmiddels een commerciële uh, kerk is... En dan krijg je hetzelfde verhaal als je eigenlijk met de, de, de publieke omroep hebt en een commerciële omroep. Je hebt uh, genoeg kerken die niet commercieel zijn, maar je kunt bidden zoveel als je wil. Ja. Nou, dat is met de publieke omroep precies hetzelfde. Je hebt er zoveel uh, waar je kunt kijken en dat is allemaal nog relatief uh, zonder uh, al te veel reclame. Mm. En uh, wil je RTL, hè? wil je dus naar een commerciële kerk gaan kijken en uh, bloemen kijken en bidden... Ja, dan moet je dus wel even in de gaten houden dat ze iedereen mogen vragen. Dat vind, ik, uh, dat vind ik het argument niet nodig. Want als er nou geen kerk zou zijn in Amsterdam waar je niet kunt, waar je overal moet betalen, ja, ja. dan heeft hij een punt. Maar er zijn genoeg kerken ja. en ook okay. van alle re uh, religieën. Uh, religie uh, ja, religie die dus, uh, ja, waar je dus nieuw betalen. Oké. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Je punt is duidelijk. Nog even, uh, nog één ding. Want ik, uh, ik krijg hier net uh, van Martijn, uh, die de telefoon opneemt. Uh, um, die uh, brengt mij even de telegraaf van vandaag. Dit heb ik niet gezien. Maar uh, Joop van de Ende die zegt in de telegraaf dat uh, uh, in ieder geval de inhuldiging, dus het hele uh, feest in die kerk, dat dat de belastingbetaler geen cent heeft gekost. Dus, uh, nou ja, goed. Dat, uh, mm. dat, ik, ik heb gehoord dat het, uh, dat het uh, één, uh, één of twee euro per persoon. Ja, is. Er, er zit natuurlijk ook een hoop beveiliging uh, uh, bij. Ja. En dat soort ja, uh, dingen. Ja, want uh, bij, uh, bij de NOS hebben ze het uitgerekend. Ik weet niet, 1,40 of uh, 1,50 ja. per hoofd van de bevolking... Zou het gekost hebben? Ja, dat dus dus, was het uh, uh, programma De Rekenkamer inderdaad. Van de KRO heeft, uh, oh ja, heeft dat onderzocht. Heb gitaar, heb ja, kijk. Ik daar kijken. Ja. Ja. Maar in, in ieder geval, als uh, het gaat, kijk, uh, ja, als het gaat om, om wat er in die kerk gebeurde... dan schijnt het ons niets gekost te hebben. Maar goed, dat, uh, dat, nou ja, daar moeten we nog dan. eens even een onderzoekje op, uh, op losgooien. Hé, <laughs> hey, dankjewel Mark. Hey, succes met je programma. Dankjewel hè. Oké, okay. uh, nou ja, ja. dag. 0800-1121. We gaan naar Ad. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ik heb een antwoord op de meneer met de medicijnen. Ja, waarom zijn de, de slaapmedicijnen zo duur? Uh, waarom ze zo duur zijn, dat weet ik niet. Maar hij zei dat hij er twee had gekregen voor 25 euro. Ja. Dat lijkt me sterk. Ik denk dat hij uh, uh, twee doosjes heeft gekregen. Mm -hmm. um, maar dan nog, als er B2 opstaat, dan hoef je ze niet te betalen in de apotheek. Maar het gaat van je eigen risico af. Hm. Dus hij mag uh, achteraf uh, gewoon alsnog betalen. Met terugwerkende kracht. Ja, ja. Dus het is niet gratis. En dan heb ik uh, iets over nog het, uh, het applaus. Ja. Ik heb een uh, dochtertje van, uh, van anderhalf. Als ze iets doet wat ze heel knap vindt van zichzelf... dan gaat ze automatisch klappen. Dus dat is gewoon iets natuurlijks. Ja, ja dat, uh, dat ik zei ik. Denk, uh, ik denk de mensen die in een zaal zitten... en die dan... Uh, ja, uh, gaan klappen spontaan. Dat ze het heel knap vinden, wat iemand doet. En ik denk dat er ook een heleboel bij zitten... die dan klappen omdat het moet, zeg maar. Ja. ja, nee, goed, dat heb je altijd. Maar de, de, goed, de vraag was natuurlijk van, van waar komt het vandaan? He, wat, uh, het ja, het feit dat we het zo doen. Ja, denk dat ik ook. Een primitieve natuurlijke reactie. Oké. Okay. En dan over de piraten. Ja. Yeah. Uh, onze piraten, die waren destijds in oorlog met andere landen. Hmm. En die kregen van, uh, van de Nederlandse regering... Kregen ze. Kregen ze dat uh, Ze, mocht, ze kregen een kapersvergunning. Een kapersvergunning? Mocht, ja, een kapersvergunning. Okay. Ze, ze mochten bepaalde schepen van bepaalde landen mochten ze kapen. Maar landen waar we mee in vrede waren, daar mochten we niet aan zitten. Dus net als nu. We hebben nu ook uh, vergat uh, en weet ik het wat. Mm -hmm. En als die een uh, Russisch olietanker overvallen, dan, uh, dan hebben we gelijk oorlog natuurlijk met Rusland. Ja. Okay, en de piraten, dat zijn gewoon, uh, ja, dat zijn gewoon uh, ordinaire scheur, zeg maar. Ja, dus, dus uh, de, de, de, ja, de, de Piet Heinz van deze wereld in, in, in vroege tijden die. Hadden een soort van vergunning, dus die mochten sommige mensen aanpakken, andere niet. En de piraten van nu, nou ja, goed, die zijn gewoon uh, vogelvrij, die, die, die doen maar wat. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Die pakken wat ze pakken, kunnen zelfs verrijken. Ja. Oké, okay, nou. Piraten, die, onze piraten verrijkten zich ook wel, daar niet van, maar dan in dienst van, uh, van de Nederlandse regering. Oké, okay. nou, ik, uh, een kapersvergunning. Die, die eruit, ik wist het, die ik wist op het oprecht uh, niet. Die schuld ruiten is nog een keer de Theems ingevaren, zelfs in Engeland. Oké. Okay. En dan heeft hij het een en ander, het plat verbrand en uh, plunt. Nou ja, dat mocht, want we waren in de oorlog. Ja. Ad, uh, dankjewel. Is goed. Oké, okay. fijne nacht. En, uh, je, je vervangt afschrift goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, okay. fijne nacht. 0800 1121 is het gratis telefoonnummer voor, uh, voor alle vragen die nog openstaan. Of natuurlijk voor nieuwe vragen. Gewoon service van de zaak. Gewoon nog een discoplaatje dit uur. De Bee Gees. En uh, nou, jullie hebben wel gehoord welk nummer het is. Staying Alive. Um, we gaan naar uh, Daniel. Ja, goedenacht. Dag Daniel. Dag. Ja, even een stapje van uh, de gebroeders Gip... naar de gebroeders uh, van Oranje Nassau. Want het gaat over de naam uh, van Amsberg in de koninklijke familie. Klopt. Ja, hadden ja. we het over. Heeft uh, Willem-Alexander die achternaam of niet? Jazeker. Uh, zijn vader was zoals bekend een uh, von Amsberg. Nou, de, uh, dat wil zeggen dat von, hè, dat het uh, een predicaat is. Dus dat je weliswaar wel van adel bent, maar geen titel hebt. Mm -hmm. Dus geen vrijher of baron of graaf hè, in het Duits. En uh, dat is gewoon overgenomen um, in het Nederlands... Um, Klaus van Amsberg is Jonkheer van Amsberg gaan heten. Ja. En zijn zonen, um, die heten dus ook Jonkheer van Amsberg. Althans, als zij lid zijn van het koninklijk huis. Maar Friso bijvoorbeeld, die is dat uh, niet. Hè, door zijn huwelijk uh, met Mabel, waar geen toestemming is uh, voor gevraagd. En die is uh, graaf van Oranje Nassau van Amsberg. Oké. Okay. Um, ...gaan heten, uh, opdat zijn kinderen ook een uh, adellijke Nederlandse titel konden krijgen. Ah, okay. Heel ingewikkeld. Nee, ik snap maar, het. Maar uh, de naam van Amsberg is nog, nog, nog zeker dus um, uh, gangbaar. En uh, Maxima is dan ook eigenlijk, behalve de titels die zij heeft, via Ramon, mevrouw van Amsberg. En Amalia dus ook, neem ik aan. Of niet? Um, Zit dat, gaat het dan weer weer ons, gaat hij die weer over op, op de nieuwe generatie? Ja, dat was haar grootvader natuurlijk. Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat moet uh, de toekomst uitwijzen. En dat, uh, dat wordt altijd uh, uh, met zo'n wisseling hè, van titels uh, gaat via de Hoge Raad van Adel in Den Haag. Die gaan erover en er worden verzoeken ingediend en al, al en niet gehonoreerd. Maar um, ik, ik denk dat het bij, uh, bij Amadia verdwijnt, omdat het haar grootvader betreft. En uh, ja, zij eigenlijk al he, door nou ja, prinses um, van Oranje en al die... Uh, maar nu, nu, nu, uh, nu halen we even denk ik, twee dingen door elkaar, want je hebt het ja. heel tijd over titels. Maar uh, is, is, het, is het ook de naam, de achternaam, of is dat gewoon van Oranje Nassau? Uh, de Punt. naam, ja, de achternaam is gewoon van Oranje Nassau en, uh, en dan is het Jongkeer van Amsterdam, dus het hoort niet echt bij de naam, maar nee. uh, het is nog wel, um, ja, het, het hoort er ook wel bij, hè. Ik bedoel, als het erbij wordt, hij uh, zegt, dit is dus wel wat anders als al de... Um de titels die he, de koningin ook had, he, dus uh, Marquise, marquisin van Veren, uh, Grafin van Buren, nou u kent het allemaal wel. Ja, ja. Uh, hele lijst. Dat staat er eigenlijk los van, dit is echt he, via in Wilma alexander en uh, Constantijn hun geval van hun vader. En ook van Friesel natuurlijk, maar daar is het dus gekoppeld met een graafelijke titel van Oranje Nassau. Die is eigenlijk uh, min of meer opnieuw in het leven geholpen. Mm -hmm. Uh, ook al blijft hij nog gewoon prins. Hè? Uh, dus ja, uh, uh, uh, het hoort wel degelijk uh, nog steeds bij de... Bij de titel. Uh, ja. Bij de titel, ja. ja maar goed, maar, de, de, uh, uh, de naam is echt, laten we daarmee afsluiten, van Oranje Nassau. Ja. De naam is gewoon van Oranje Nassau. Hè? En nee, goed, dat jonk dat is dus een, een predicaat nogmaals. Hè? Dus een, ja. een aanduiding dat het uh, adel betreft, maar geen... Maar titulloos. Oké. Daniel, dankjewel. Niet dank je wel. Als mensen nog aan of opmerkingen hebben... kunnen ze dat altijd even doorbellen. Naar 0800-1121. Maar uh, ik denk dat we... Uh, uh, nou ja, dit, uh, het klinkt overtuigend. Dank je wel. <laughs> Fijne nacht. Um, ik ga even kijken wat, uh, wat we gaan doen. We gaan naar uh, Helmoet. Helmoet, ja. daar ben je weer. Ach, daar ben ik weer. <laughs> Vertel. Nou, ik had even een antwoord op de... Of eigenlijk een antwoord een aanvulling. Ik hoorde een antwoord op de vraag tocht. En die klopte niet? Nou, laten we eerst even definiëren wat tocht is. En volgens mij is er een luchtstrom door een smalle opening. Mm -hmm. Dus als ik buiten in de wind sta, kan ik per definitie niet op de tocht staan. Nee, nee dat is waar. Dus, ja, goed. Dus uh, het antwoord wat we net hebben gehad, dat, uh, dat uh, klopt volgens de definitie van tocht? Uh... Ja, volgens mij niet. Nee, dat klopt niet. Maar de vraag blijft, kun je ziek worden van tocht? En zo ja, kan iedereen dan, heeft iemand, iedereen evenveel kans om uh, ziek te worden van de tocht? Zitten nee, op de tocht? Of ligt dat dan toch aan je weerstand, waar we het net over hadden? Het, het ligt zonder meer aan je weerstand. dat, ja. meer dat lijkt me wel. Maar is het, is het echt ongezond? Voor mensen die verminderde weerstand hebben, is het ongezond. Ja, maar dat, dat, lijkt, dat lijkt me logisch. Maar tocht is, kan ongezond zijn dus. Ja, als je verminderde weerstand hebt, wel. Als je dus uh, je <laughs> ja, weerstand goed is, als je, dan, als je, dan kan tocht in mijn ogen zelfs gezond zijn. Ja, nou ja, überhaupt. Als je verminderde weerstand uh, hebt, dan uh, moet je met alles oppassen. Ja. Dus ook met tocht lijkt me logisch, maar... Nou, ik heb ook nog een andere vraag voor je. Oh, nou, daar ga wat ik even dan? voor zitten. Een vraag. Um, ja. Weet je wat mij opvuurt? We, we hebben het dan toevallig over monarchieën. Ja, het is, ja er was iets met, met Koninkrijk deze week. Ik weet het niet meer. Nou goed. Ja, ja maar, maar waarom liggen eigenlijk de monarchieën van Europa allemaal aan de kust? Uh, is dat zo? Ik zit even in mijn gedachten. We hebben natuurlijk uh, Spanje, we hebben Zweden. Ja, Denemarken, Denemarken, België... Nou, ja, ja, Luxemburg is ook een soort van monarchie natuurlijk. Ja. Monaco. Maar Monaco. Dat, ligt niet, ligt, dat ligt niet aan de kust, Luxemburg. Nee, Luxemburg ligt helaas niet aan de kust. Ah, goed. Ja. De, de, nou goed, die tellen we dan even niet mee... omdat die een groot hertog hebben en geen, uh, geen koning of koningin. Dus goed. Uh, Japan is natuurlijk een monarchie. Ligt ook aan de kust. Ja, maar goed, die ligt dan niet in Europa. Maar op opvuldig was dat het gewoon... van N Noord, naar Zuid, allemaal aan de kust ligt. Hmm. En alle monarchieën die er waren, die er dus niet aan de kust lagen, dat zijn de meeste van weg. Oké. Okay. Jij impliceert eigenlijk dat, dat, dat de, de, de ligging van een land... kan, kan bepalend zijn voor het soort staatsinrichting uh, dat je hebt. Ik heb geen idee. Ik vraag me af of daar een reden voor is. Oké. Okay. Nou, ik begin me af te vragen, klopt het wel? Ja, ik, ik zit even in mijn gedachten al die monarchieën langs te gaan... Maar nou ja, laten de luisteraars het beantwoorden, zou ik zeggen. Daar is dit programma voor. Ja. Um, ik, nou, ik vind het een, een zinnige opmerking. Wellicht uh, steekt er meer achter dan wij nu bevroeden hier met z'n tweeën. Dat zou kunnen. Ja. Oké. Okay. Helmoet, dankjewel. Goed. Oké. Okay. En een hele fijne nacht. Ja, praat uitzending halen. Oké. Okay. Dag Helmoet. Hoi. Hoi. 08. 0800-1121 is het gratis nummer wat je kunt bellen met al je vragen en al je antwoorden. En dat heeft ook uh, meneer Teunissen gedaan. Klopt. En daar bent u dan in de uitzending. Ja, klopt. klopt. Ja. U, spree u spreekt met Teunissen. Uit, uh, uit Nijmegen. Ik uh, heb een antwoord voor u. Of, er was een meneer die vroeg in uh, aanzien van hoe hij uh, van zijn verratten af uh, kon komen. Ja. Maar dat is uh, nogal een simpel iets. Punt 1, uh, je kunt ze afbinden... Gewoon met een. Met een. Met een met een zwart. Sterk zwart garen of zo. Of blank garen of een eilon. Hey, en ja, het is gewoon zo. Heb, we hebben dat vroeger thuis wel gedaan. Met, was, met, met, met mijn broers. En was dat effectief? Dat was effectief. Gewoon afbinden en dan. Dan werd je morgens wakker en dan was het een beetje rood en blauw. En een dag daarna was het helemaal weg. En dan twee, punt drie. Je kunt naar een. Uh, naar een uh, Noem je dat? En, uh, naar, naar een... Naar uh, een... Naar een kliniek gaan en, en, en, uh, Van het ziekenhuis. Ja. Die, die er speciaal voor, voor ingericht zijn. Nou, die, uh, die stiften dat gewoon aan. Met, uh, met, stik, met stikstof. Uh, ja, nou, dat, dat kun je ook al bij de huisarts... Uh, hoorden we net. Ja, maar, maar meestal is het nog... Ja, nou, ik, ik kan het hier nog niet, uh, niet ontdekken. Ik heb het, ik heb het in Heerder meegemaakt. Dat het daar wel was. Want wij hebben in Heerder gewoond. Ja. En hier wonen wij dus in, in Nijmegen, maar het, uh, het is dus wel zo dat het, uh, dat het effectief is. En uh, dat het gewoon in het ziekenhuis wordt gedaan. Hoor. Ja. Ik kan me niet herinneren dat mijn huisdokter hier uh, in, in, in Nijmegen dat, uh, dat doet het, hoor. Daar geloof ik helemaal niet van. Oké, okay, nou dat... De derde, dat... Nee, ik... derde, je hebt ook uh, een waar je <coughs> mensen hebt die, die, die kopen ze van je hè. Dat is een gek verhaal, maar, maar het, is echt, het is echt waar. Want ik heb het meegemaakt ook met... Uh, die kopen ze? Met, kopen, ja. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, wij wonen in een gebied in, in, in, in, nu dus in, in Nijmegen, maar we hadden dus in, in ons dorp in, uh, een man. Die, die kocht die, die, uh, die vratten van je. Hij kwam op een gegeven moment kwam dus, uh, op visite bij een broer van mij. En uh, hij zei, nou, je hebt last van ratten, zegt hij. Mm. Zeg je broer tegen me. Nou, dus... Uh, hij bekeek die boel en streek een keer met zijn vingers over... en hij zegt, zal jou een dubbeltje geven? En dan kun je dat... Uh, dan geef je dat maar uh, aan, je, aan een, aan een arm of hoe of wat... of, of aan een zwerverreiziger en dan ben jij van je vratten af. Nou, ik, en inderdaad, was dat het geval, hoor. Ik vind, het, ik, het, ik vind het een dat beetje... Het nee, ja, het is... U kunt denken wat je wil, maar ook, ik kan er zo okay. een paar van die gevallen opnoemen. hoor. Nou, ja, nou, het is, het is ook een beetje een onsmakelijk verhaal... dat je je vratte nee, verkoopt, maar... verhaal. Hoezo, waarom onsmakelijk? Nou ja, überhaupt, fratten zijn niet de, de meest uh, frisse bezigheid. Nee maar, nee, maar moet je luisteren. Als die man dus op een gegeven moment zegt van... Nou luister eens hier. Uh, het was zelfs zo dat mijn zoon kreeg ook fratten. Ja. Nou, wij zijn een keer op bezoek bij mijn, uh, bij mijn broer in, uh, in, in, in Hees bij ons. En daar kwam die aanzetten, die, die bewuste man. Dat was een duivenmelker. En, uh, dus, en ik had tegen mijn broer van de gezegd... Nou, we komen wel even langs met, uh, met mijn zoon. En dat hij dat even bekijkt. En toen zegt hij van... Uh, als je, hey, jongetje, laat maar, laat maar eens even kijken wat het is. En dan uh, bekeek hij die zaak. Hij zegt, nou, als je dan... Uh, geef, uh, hij kreeg een gulden. En dan komt hem maar wat voor jezelf, zegt ja. hij, En dan is het goed. Nou, ja. uh, twee dagen na de hand hij weg. Maar meneer Teunissen, ja, we, we hebben ook nog uh, de, de vraag over de vratten. Van, ja, als er eentje verdwijnt, dan kunnen ze opeens allemaal verdwijnen. Waar ligt dat dan aan? Nou, als er eentje verdwijnt, nee, nou, dan, dan, dan heb ik dus ge, geen idee. Hier, want het is dus. Uh, ik denk als je dus vol als je de tien hebt, zul je ze alle tien met stikstof moeten behandelen. Nee. Of middels, of verkopen. Even, ja. <laughs> dat verkopen, dat, dat kunnen we nee, altijd nou, nog doen. Maar ja, je, ja, je, maar, moet, je ja. moet er in eerste instantie vanaf, vanaf voordat je ze kunt verkopen natuurlijk. Dus, uh... Ja, maar moet je luisteren? Je komt bij je komt bij, bij, bij, ja, bij en wij, mijn vader noemt dat een strijker. He? Zo werd dat vroeger genoemd. Dus we, we komen op een gegeven moment dus bij, bij, bij die mannen aan zitten. En dan zegt hij nou van zo en zo zit hij. En hij gaf een dubbeltje. Twee verschillende. Was er eentje in, in, in ons en eentje in Heesbeel. Weet je wat, wat meneer Teunissen? We gaan even verder praten tijdens het nieuws. Dan uh, gaan de mensen even naar het, ja, <laughs> naar het nieuws luisteren. Ja, ik heb hier luisteren. nog wat anders. Ik heb dat ja, andere verhaal. praten we even verder. Uit. Ik heb wat ja. andere Aha. Ja. Uh -huh. Oké. Okay.